Vijf uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het ruwaard van ziekenhuis in Spijkenisse... gaat alle sterfgevallen in het hele ziekenhuis onderzoeken. Het gaat om 800 gevallen vanaf 2010. Bestuursvoorzitter van Zoelen zei in het tv-programma Nieuwsuur... dat niet alleen de afdeling cardiologie onder de loep wordt genomen. Het ziekenhuis kwam in opspraak. Toen bleek dat 11 patiënten mogelijk onnodig zijn overleden. De cardiologen stapten gedwongen op. Maar nu blijkt, lagen maar vijf van de 11 patiënten op de hartafdeling. De andere zes lagen op de longafdeling afdeling intensive care en de interne geneeskunde. Dat blijkt uit een rapport dat in bezit is van nieuwsuur. Ziekenhuissprekerinse weet dat sinds oktober vorig jaar het bestuur wil eerst de betrokkenen laten reageren.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 De Iraakse president Talabani heeft een hersenbloeding gehad. 79-jarige Talabani is opgenomen in een ziekenhuis in Bagdad. Bronnen binnen de regering omschrijven zijn toestand als kritiek maar stabiel. Volgens de Britse omroep BBC en de Amerikaanse krant The New York Times zeggen koerdische bronnen dat Talabani in coma ligt. Het weer nog vrijwel overal droog en kans op mist. Overdag droog, in de middag kans op wat zon en het wordt een graad of zes. Tot zover het NOS journaal. Dat is de verkeersinformatie. Het gaat over de A10-ring Amsterdam. Uh, in de richting Watergraafsmeer is de weg dicht bij knooppunt De Nieuwe Meer. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Robert Smith en Lingalu Stone. Goedemorgen. U luistert naar Nu Al Wakker op Radio 1. Het ochtendprogramma dat u tussen 4 en 6 op de hoogte brengt... van het nieuws van de dag die net is begonnen. Verhalen uit het buitenland tot vlak om de hoek. Vandaag is het woensdag 19 december. En dit uur hebben we onder meer aandacht voor de rellen in Tunesië... bij de viering van twee jaar Arabische lente. Is het lichtje in het donker de komende weken te vinden... in, de, in het pijpenkabinet in Amsterdam. En debatteert de Tweede Kamer over de begroting binnenlandse zaken. Wilt u nu reageren op onze uitzending? Bel daarna naar ons gratis nummer 0800... 112108001121 of Twitter met hashtag WNL Nacht. Maar eerst het nieuws, want de kranten zijn alweer op weg naar de kiosk. We nemen ze met u door in het krantenoverzicht, te beginnen met de Telegraaf. De tientallen verkeersdoden en ernstige gewonden die per jaar vallen bij ongevallen met bestelauto's kunnen worden voorkomen. Volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid is dat mogelijk wanneer busjes dezelfde dode hoekspiegels, waarschuwingspiepers bij achteruitrijden en achteruitrijcamera's als druk krijgen. Dat stelt de stichting na een analyse van 60 ongevallen met bestelbusjes binnen de bepaalde kom. Voor het eerst werd zo'n groot onderzoek gehouden naar de oorzaak van ongelukken met deze voertuigen. Jaarlijks vinden er gemiddeld 628 ongevallen met een bestelauto plaats, 82 met dodelijke afloop en 546 met ernstig letsel, waarvan de helft binnen de bebouwde kom valt. Uit de analyse bleek volgens een van de onderzoekers dat er een typische bestelauto-ongeluk bestaat. Zoals een ongeval tussen een achteruitrijdende bestelauto en een fietser of voetganger die achter het voertuig bevindt in de zogenoemde dode hoek. Deze ongevallen hebben vaak ernstig letsel tot gevolg. Ook in de krant van Wakker Nederland, Nederlanders hebben afgelopen zomer een recordbedrag uitgegeven aan vakanties in het buitenland. Crisis of niet, we gaven tussen juli en september liefst 5,2 miljard euro uit, wat neerkomt op bijna 310 euro per Nederlander. Dit blijkt uit de betalingsbalans van de Nederlandse bank over het derde kwartaal van 2012 die gisteren werd gepubliceerd. De betalingsbalans is een soort bankafschrift van ons land waarop inkomende en uitgaande geldstromen staan. Buitenlandse vakanties vormen balans technisch gezien een importproduct voor de Nederlandse economie. We voeren deze vrije tijdsbesteding in als dienst, waar een uitgaande geldstroom tegenover staat. Dat geld komt terecht bij buitenlandse hotels, restaurantjes en winkels. Op de foto's wordt het dringen, want vakbewegingen, werkgevers en het kabinet sturen allemaal hun zwaarste delegaties. Alleen al daarom kan het vandaag een historische dag worden. Voor het eerst na vele jaren van polarisatie worden er een serieuze poging ondernomen om de eenheid in de polder terug te brengen. Op de agenda van het sociaal-economisch midwinteroverleg in Den Haag. De crisis in het algemeen, met daarbij die in de bouw en op de woningmarkt in het bijzonder. Plus alle maatregelen waarmee het kabinet de recessie te lijf wil gaan. Aan het eind van de dag zullen veel, voede, veel goede voornemens klinken. In de eerste maanden van het nieuwe jaar moeten nieuwe afspraken worden gemaakt. Wassenaar is een woord dat veel valt deze dagen. Want daar werd 30 jaar geleden het beroemde akkoord gesloten... tussen de overheid, werkgevers en werknemers. Volgens velen de basis voor de economische groei in latere jaren. Ingewijden hopen dat de urgentie van het regeerakkoord... vakbonden en werkgevers tijdens het midwinteroverleg zal dwingen om te praten. In het Nederlands Dagblad aandacht voor het mogelijk voorzitterschap van de Eurogroep in Door Nederland, Want dat levert Nederland meer nadelen dan voordelen op. Daarvoor waarschuwt Adriaan Schout, hoofd, hoofd Europese studies van het instituut Klingendaal. Volgens hem is er te weinig discussie over de kandidatuur van onze huidige minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem. Wanneer de P van voorzitter wordt van de groep Eurolanden, dan zal Nederland terughoudender moeten optreden tegenover zuidelijke Eurolanden. Nederland is nu nog streng voor landen als Griekenland, Spanje en Portugal, maar dat kunnen we nooit volhouden als Dijsselbloem de grote baas wordt. Dijsselbloem moet dan compromissen sluiten tussen noordelijke en zuidelijke Eurolanden. Daardoor zal het Nederlands standpunt aan kracht moeten inleveren, denkt Schout. Niet alleen de strenge houding van Nederland komt in het geding. Als Dijsselbloem zich gaat bezighouden met het voorzitterschap van de Eurogroep... dan houdt onze minister weinig tijd over voor het eigen land. En dat gaat moeilijk samen met het Nederland dat momenteel fors moet bezuinigen. Schout vreest voor het ergste. We hebben geen belang bij een minister die slechts met één hand kan opereren. En tot zover het krantenoverzicht van woensdag 19 december. U luistert daar nu al wakker op Radio 1. En het is alweer twee jaar geleden dat de Arabische lente losbarstte. Het begon allemaal in Tunesië. En om dit te herdenken werd dit maandagavond... groots gevierd in het Noord-Afrikaanse land. Onder de feestvierders zaten ook een paar rotte appels. Een groep betogers gooide stenen naar president Monchef Marzouki... en parlementsvoorzitter Mustafa Benjavar. Bij ons in de studio dit uur de jonge Arabist Frederik uh, Kampman. Excuses. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Voordat we met de harde materie uh, beginnen... Hoe is je interesse voor Arabische landen ontstaan? Um, ik heb uh, Arabisch gestudeerd in Utrecht. Dat is eigenlijk bij toeval zo gekomen. Gewoon uit een interesse voor de taal vooral. Um, ja, van het een komt het ander. Als je vakken gaat volgen, raak je steeds meer geïnteresseerd. Je wilt naar de regio toe. Uh, en een aantal uh, bezoeken was ik verkocht. En ja, als je daar vrienden hebt, dan wil je daar ook terug naartoe. En dat was al ook al voor de Arabische revoluties. Ja. En zo kwam het ook dat ik daar was tijde, in Egypte tijdens de revolutie. Ja. En... Ja, dat inspireert zoveel dat je er heel veel mee bezig wilt. En daarom ben ik daar nu nog steeds heel veel mee bezig. Maar wat, wat spreekt je zo aan van die, van die Arabische cultuur? Ja, dat is eigenlijk heel moeilijk te zeggen. Dat, wat ik fascinerend vind, is dat het heel dichtbij is. Het is aan de overkant van de, me, van de Middellandse Zee. Uh, en toch heel verschillend. Uh, daarnaast natuurlijk in Nederland hebben we heel veel mee te maken. En ik denk dat heel veel problemen voortkomen uit onbegrip. Dat merk je meer uit medestudenten, dat dat een motivatie is om ermee aan de slag te gaan. Om dat ja, een brug te bouwen, hè, zoals de huidige regering graag wil doen. Mm -hmm. dat proberen wij ook allemaal een beetje uh, te doen. Nu heb je ook gewerkt op de ambassade in Egypte. Wat heb je daar gedaan? Uh, afgelopen zomer heb ik daar een stage gelopen. Uh, op de afdeling mensenrechten en Politiek. Het was heel interessant om, om die dimensie toe te voegen aan mijn ervaring. Want een ambassade benadert dingen vaak wel uit een heel ander perspectief... dan je als uh, individu doet. Of als toerist of als uh, Arabist. Um, ja, Dat was uh, eigenlijk kort. En uh, de zomer in Egypte was redelijk rustig. Dus je zag uh, voor de zomer, maar ook na de zomer, weer veel uh, protesten. Ja, daar That's... gaan we zo meteen ook verder over praten. Nog even terug op jou. Je bent ook verbonden aan de jonge democraten. Wat doe je daarvoor? Ja, uh, op dit moment uh, leid ik een werkgroep bij de jonge democraten. Dat is zeg maar de jongere beweging die zich verwant voelt aan D66. Uh, deze werkgroep heeft uh, eigenlijk al het hele jaar een, een project lopen in Tunesië. Uh, wordt weliswaar gefinancierd door uh, het internationaal Democratisch initiatief. Dat is ook een organisatie verbonden aan D66. Maar wij organiseerden eigenlijk een uitwisseling, uh, eigenlijk een langdurige uitwisseling met... Jongere partijen daar in Tunesië. En, en wat, wat is het nut daarvan? Wat, wat willen jullie daarmee bereiken? Het nut is heel tweeledig. Aan de ene kant willen wij heel graag gewoon daar naartoe en leren van wat zij hebben meegemaakt. Er dus zit een hele interessante periode van ja, transitie en ook het opbouwen van een jongere organisatie. Dat was daarvoor echt onmogelijk. Daarnaast ja, zijn we misschien wel arrogant genoeg om te denken dat wij wat te bieden hebben aan, aan voorbeelden. Aan, uh, een organisatie als de Jonge Democraten loopt gewoon al twintig uh, jaar of langer. Uh, ja. Volgens mij zelfs 30 jaar. En hij heeft natuurlijk genoeg voorbeelden om met hun aan de slag te gaan. Om hun, ja, hun organisaties te versterken. Ja. Een voorbode op, uh, waar we het aankomend uur over gaan hebben. De Arabische lente. Uh, twee jaar geleden uh, volledig losgebarsten in de Arabische wereld. Uh, zag jij het aankomen? Uh, nee. nee, totaal niet. Uh, ik zat dus in Egypte toen, uh, toen het in Tunesië allemaal gebeurde. Dat, wat, ja, dat werd wel echt heel erg gevolgd. Uh, in Egypte. En natuurlijk vroeg ik iedereen. Van, nou, denken jullie dat dat hier gaat gebeuren? En, en iedereen hield maar vast. En ook toen het in Egypte gebeurde. Toen waren mijn buren Libiërs. Die vroeg ik. Van, nou, denken jullie dat het bij jullie kan <laughs> gebeuren? Nee hoor. Nee. Wij gaan veilig terug naar uh, Libië. Uh, ik denk dat heel veel mensen echt verbaasd waren. Dat dat kon gebeuren. En dat het ja, eigenlijk heel onduidelijk is. Op wat voor moment dan die omslag kan. Dat van een paar mensen die boos zijn. Tot een heel plein. Wat volstaat staat mensen. Het gaat eigenlijk heel plotseling dan. Ja. Ja. Want hoe ging dat nu twee jaar geleden in uh, Tunesië? Het begin van de Arabische lente, kun je dat vertellen? Um, ja, eigenlijk uh, op dezelfde manier uh, was er ja, onrust of, of zeg maar, onvrede die, uh, die zich heeft geuit. En um, mensen waren, denk ik, hadden niet de kansen die ze nodig hadden om zichzelf te ontwikkelen. Ja, en iedereen kent het voorbeeld van die ene man, uh, Mohammed Bouazizi... Die zichzelf uit, uit wanhoop in brand steekt. Mm. Uh, nou, dat is natuurlijk de, de grootste wanhoopstaat die je kunt doen. En dat heeft, denk ik, bij heel veel Tunesiërs toen iets geraakt. En gedacht: van ja, dit kan zo niet langer. Wij moeten onze stem laten horen. Wat dacht jij toen je dat woord eerst hoorde? Hè? Dat het was een groentehandelaar die zichzelf in brand had gestoken. Ja, ja zelfs toen kon je misschien nog niet aanzien komen... dat, dat er zoiets groots ging gebeuren. Maar ik denk wel dat je voor het eerst even komt op het feiten werd gedrukt... van ja, hey, ik vind de Arabische regio heel leuk om heen te gaan. Maar voor de mensen die er wonen is het misschien helemaal niet zo leuk. En die hebben echt niet de kansen die wij hebben. Nee. En ja, gedurende die weken dat je zag dat die, dat die protesten aanswelden... Eh, dacht je van nou, dit, dit zou meer kunnen worden. Is hij ook het, een beetje het symbool geworden? Hè? Die man die zichzelf in brand heeft gestoken. Iedereen heeft het nog over dat voorbeeld. Is hij een beetje het symbool van het begin van de Arabische Lente? Ja, zeker. En... Ja, uh, zowel in de Arabische regio als in de westerse wereld wordt hij echt bestempeld als het begin. Ja, zonder hem geen Arabische lente? Nee, nee hij wordt echt als een held gezien in Tunesië. We gaan straks met je verder praten uh, over de twee jaar na de Arabische lente in uh, Tunesië-Arabiste Fredrik Kamp Kampman. Ik ga het nu goed blijven <laughs> zeggen, de rest van het uur. Goed, dank dankjewel. Het is twaalf minuten over vijf. U luistert naar Nu Al Wakker op Radio 1. Zometeen gaan we verder met ons programma. Maar eerst muziek van Doe Maar, De Bom. Carrière maken, voordat de bom valt. Werken aan mijn toekomst, voordat de bom valt. Ik ren door mijn agenda, voordat de bom valt. Veilig in het ziekenhuis voordat de bom valt. En als de bom valt, Dan lig ik in mijn nette pak. Thomas en mijn checks op zak. Mijn polen zijn mijn woorden: kaas, kaas, kaas. Onder de vetgebouwen van de stad naast jou. Ja, ja, ja.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 Ja, nooit nooit wil weten wie jij bent, wil weten wie jij bent. Ja. Jij moet nog huiswerk maken, voordat de bom valt. Een diploma halen, voordat de bom valt. E is C kwadraat voordat de bom valt. Die dag neemt, neemt zand bij komt ze te bieden en keken, ouze, Precies 30 jaar geleden in 1982 was dit de nummer 1 hit van Nederland. Dit was Doe maar met de bom. Maandagavond uh, ja, zijn er rellen ontstaan in Tunesië... tijdens de viering van het ontstaan van de Arabische Lente twee jaar geleden. In de studio zit Arabist Frerik Kampman. Voor zijn lidmaatschap bij de Jonge Democraten... heeft hij veel van deze Arabische landen bezocht. Goedemorgen. Fijn dat u in de studio bent. Je hebt het net al verteld, je hebt op de ambassade in Egypte gewerkt. Ook daar barstte de Arabische lente los hè, in Egypte. Er zijn op dit moment veel rellen ook daar. Rondom die omstreden grondwet van Morsi. Hoe kijk je daar nu tegenaan? Um, nou, dat is eigenlijk heel erg uh, veranderd de afgelopen jaren. Ik, ik, of tussen de afgelopen twee jaar dus. Uh, na de revolutie had ik zelf heel erg het gevoel: van, oh ja, dat, nou, dat klopt ook. Mensen worden daar onderdrukt. Kunnen niet altijd zeggen wat ze willen. Uh, daar moeten we nu als Westen achter staan. En dus ook achter mensen die meer islam in hun leven, in hun politiek willen. Um, want dat, dat vind ik, ja, denk ik, misschien de grootste fout die het Westen heeft gemaakt. Um, maar eigenlijk al mijn vrienden in Egypte denken daar anders over. Je, je belandt daar toch in een soort van Westers wereldje, of je het dan wilt of niet. Uh, je vrienden zullen waarschijnlijk een beetje de Westers georiënteerde, uh, seculiere Egyptenaren zijn. Uh, en zij zijn heel gefrustreerd... Uh, hebben op het Tahrirplein gestaan, maar zien niet uh, werkelijkheid worden waar zij uh, naartoe wilden. Uh, dus ik merk nu ook bij mezelf dat ik steeds meer toch die stem ook toelaat in mijn uh, ja, beoordeling. Je voelt een beetje een onvrede. Ja, en dat ik steeds on, ja, on, meer ontevreden word met hoe het gaat en waar het naartoe gaat. Kun je me kort uitleggen waar die onvrede vandaan komt? Ja, de mensen op Tahrir, die, dat is een heel verschillende groep mensen. Dus ik, ik, ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb het dus over die mensen waarmee ik veel in de aanraking kom. Uh, zij wilden echt meer mogelijkheden voor zichzelf. Dus gewoon um, niet onderdrukt worden door de staat, uh, kunnen zeggen wat ze willen. En dan zijn het vooral mensen die in de kunst werken, of, of studenten, of, of uh, seculieren bijvoorbeeld. Mensen die misschien zelfs atheïstisch zijn, die kunnen op dit moment echt helemaal niks. Uh, in dit soort landen. Terwijl president Morsi beloofde dat hij voor ieder... Uh, niet alleen voor de moslims er zou zijn, maar voor iedereen. Ja, nou, ja, met, met iedereen bedoelt president Morsi dan wel echt alleen... mensen die of moslim, christen of jood zijn. Ja, zonder geloof hoor je er niet bij. Eigenlijk niet. En ook niet met geloven als boeddhisme of iets anders. Dat ja, wordt toch niet gezien als de hoe het moet in Egypte. Was dat van tevoren ook wel duidelijk? Want op het moment dat Morsi dat zei... dacht volgens mij de gehele wereld van... nou, Egypte gaat, gaat een flinke stap vooruit doen. Want ja, Egypte gaat er voor iedereen willen zijn... de Egyptische staat. En uh, nou, hoorden wij dus eigenlijk nu van jou... dat eigenlijk al van tevoren wel zo'n beetje duidelijk zou zijn... Dat, uh, dat die voor de moslims eigenlijk alleen maar aanwezig zou zijn. Ja, of ik dat had kunnen voorspellen dat durf ik niet te zeggen. Maar het stond ook al in de, in de grondwet van Egypte... was al heel erg gebaseerd ook, hè, deels op sharia... vooral met name familierecht. Mm -hmm. uh, en daarnaast, uh, alle Egypten hebben een identiteitskaart. Nou, het was een enorm gedoe om daar bijvoorbeeld de mogelijkheid op te krijgen... dat er een streepje stond voor uh, religie. Uh, voor de, je hebt bijvoorbeeld nog een, een Bahá'í-gemeenschap... Uh, dat is een bepaald geloof ook in het Midden-Oosten... Mm -hmm. die er altijd een beetje tussenin valt... Uh, die mensen konden toen een streepje krijgen in plaats van moslim of christen mm. of joods. Maar. Nou, laten we even naar uh, Tunesië gaan. Je hebt de afgelopen tijd ook uh, een aantal keer dat land bezocht. Wat is er nu gebeurd na die revolutie? Uh, ja, de, uh, Tunesië wordt vaak gezien als het schoolvoorbeeld uh, in, in de Arabische lente. Uh, niet alleen omdat het het eerste land was, maar ook omdat ze uh, ja, nu inmiddels verkiezingen hebben gehad. Uh, een, een grondwet aan het schrijven zijn. Uh, nou, dat is allemaal gebeurd. Uh, maar die grondwet duurt langer dan voorzien. Uh, dus eigenlijk... Ik geloof oktober 2011 hadden zij verkiezingen. En dus eigenlijk sinds oktober is dat mandaat verstreken. In principe zouden zij één jaar hebben om de grondwet te schrijven. En daarna uh, verkiezingen. Mm -hmm. Dus eigenlijk mensen die... Die grondwetschrijvende raad die gedomineerd wordt... Door zo'n islamistische partij als uh, Nagda. Uh, mensen denken toch van... Ja jongens, jullie zijn niet meer uh, legitiem. Mm -hmm. uh, natuurlijk gebruiken mensen dat om eigenlijk te vragen om, om vernieuwde verkiezingen... Of, of weer een nieuwe stem in, uh, in dat uh, proces van het schrijven van een grondwet. Want zometeen meteen ligt er ja. een grondwet waar veel mensen zich niet in herkennen. Ja. Jij komt net, net uit Tunesië. Uh, er zijn natuurlijk genoeg, uh, genoeg mensen nog in Tunesië, Tunesië. ook Nederlanders. Uh, zo ook Jasmin Heloui. Uh, zij schreven onder andere het boek uh, Life in Revolution over de revolutie in Tunesië. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je zit in de stad Hamamed. Uh, hoe is het daar? Uh, ja, rustig. Wat, wat, het, was, het was daar... Ja, wat wij hebben meegekregen... Uh, ja, een, een huis uh, twee dagen geleden. Uh, wat, wat, is, uh, wat, wat is er nu... in de afgelopen dagen gebeurd? Uh, nee, twee dagen geleden... Uh, is, word, werd er gevierd dat... Uh, de revolutie twee jaar geleden begon. Uh, dat was in uh, Sidi Bouzid... helemaal in het zuiden van uh, Tunesië. En uh, twee van de... Hoofden van de coalitie, van de regering, zijn naar Sidi Bouzid ge gegaan. Mm -hmm. En daar werden ze bekogeld door uh, uh, mensen... die ontevreden zijn over de situatie. Uh, en uh, weggestuurd eigenlijk. En hoe uitte zich dat verder? Um, ja, ze zijn uh, de wet tegen gas gezegd. Dat is dus dezelfde uh, term die twee jaar geleden gebruikt werd... tegen de dictator Ben Ali... En uh, er werd met stenen gegooid. Mm -hmm. En, uh, um, Ja, ze werden echt uh, de, de stad uitgestuurd. Ja, dan zou je dus zeggen: een, een, een feestelijk iets als een, een, ja, de, de, de festiviteiten rondom de Arabische Lente. wat voor veel mensen een ja, belangrijk iets is, lijkt mij, in Tunesië. Uh, wordt, wordt zo verstoord. Uh, hoe is er in de dagen die daarop volgen gereageerd op, uh, op de ongeregeldheden? Ehm. Um... Ja, dit is al een paar keer eerder gebeurd. Dat uh, leden van de regering op bezoek gaan in uh, steden... In, uh, vooral de hele arme steden dan. Uh, dat ze dan op de, tijdens het bezoek weggestuurd worden. Uh, dus we zijn, ja, we zijn eigenlijk in Tunesië daar nu wel een beetje gewend aan. Dit zijn uh, gebieden die uh, genegeerd worden nog steeds in uh, ontwikkeling. Uh, weinig budget voor ontwikkeling. Uh, dit zijn ook... Uh, Gebieden uit Tunesië die uh, heel veel beloofd zijn. En ja, een jaar na de verkiezingen is daar nog steeds niets van gekomen. Dus er zijn ook mensen die echt heel boos zijn, teleurgesteld, zien geen hoop meer. Mm -hmm. En wanneer de, de regeringsleden die ze zoveel beloofd hebben en nog steeds zoveel beloven op bezoek komen, is het vaak, uh, wordt dit vaak een uiting van uh, hun woede en een kans voor hen om. Uh, om te laten zien dat ze niet tevreden zijn met de situatie. In onze studio zit Arabist Frerik Kampman. U hoort de woorden van Jasmin Heloui vanuit Tunesië. Is dit nu herkenbaar voor de Tunezen? Is er zoveel onvrede ook aan de andere kant? Um, aan de kant van de Tunesiërs of, of aan welke kant? Aan de kant van de mensen die dus niet achter de Arabische lente staan. Oh, Nou ja, eigenlijk afgelopen weekend uh, hadden wij een, uh, een activiteit... Die samenwerkte met een groep uh, jonge liberalen. En dan echt wat meer de klassieke liberalen. En het is eigenlijk wel opvallend dat ja, wij als Westen natuurlijk heel vaak het verhaal horen van een, een activist of, of iemand die de straat op gaat. Maar dit waren eigenlijk mensen die nou, ze zeiden nog net niet dat ze het niet eens waren met de revolutie. Maar die wel het liefst zo snel mogelijk verder wilden. En uh, natuurlijk totaal niet eens waren met de manier waarop het nu gaat. Maar ook niet het type mensen wat de straat op gaat om daar tegen te protesteren. En dat is wel interessant. Dat die groep is ook wel belangrijk in een land als Tunesië. Ja, Yasmin Heloui vanuit uh, Tunesië. Uh, verwacht je nu ook meer redden de komende tijd? Um, ja, nu wordt er wel. Omdat het twee jaar geleden is, wordt er nu wel veel meer gekeken naar wat hebben we bereikt na de revolutie? Wat, uh, hoe zit het met de banen? Hoe zit het met de ontwikkeling? Uh, er wordt veel geëvalueerd op het moment. En het is uh, negatief, maar ik denk niet dat er rellen gaan komen. Ik denk dat wel met, met meer mensen bewust worden van uh, het feit... dat er eigenlijk tot nu toe niet zoveel veranderd is. Misschien slechter geworden is. De onvrede is nog steeds heel erg groot in Tunesië. Ja, ja. Ja, de, de aankomende maanden, jaren, zal blijken wat er, uh, wat, ja, wat er uiteindelijk uh, gaat komen... van die uh, Arabische lente. Uh, of Tenminste, de, ja, de uitwerkingen ervan. Jasmin Heloui, uh, bedankt uh, voor je bijdrage vanuit Tunesië. Nog even naar onze studio Arabische Frerik Kampman. Uh, gaat het jubileum ook nog verder worden gevierd of was dat echt alleen maandag? Uh, nou, ja, maandag was het, denk ik de officiële herdenking. Uh, ook de, de huidige regering grijpt dus ook dit heel erg aan, om dat te vieren, om, om te laten zien van: hey, wij zijn de legitieme uh, gekozen volksvertegenwoordiging. Dat natuurlijk, dat staat heel sterk. Mm -hmm. Volgende datum is misschien de 14 januari, toen uh, de, de vorige president uh, Ben Ali eigenlijk uh, het land echt verliet. Uh, dat wordt ook gevierd waarschijnlijk. Uh, in Egypte heb je andere data, wat verderop in januari en februari. Dat soort momenten, zoals uh, Jasmin al zei, zijn momenten waarop de bevolking gewoon echt bij zichzelf te raden gaat. Van oké, okay, we hebben dit gedaan, we zijn er trots op, maar wat heeft het ons nu gebracht? Ja. Nou, zo meteen praten we ook met je verder. Frerik Kampman over de Arabische lente. Friederik, ook jij? Nee. Uh, heb je enig idee hoe je een aansteek of je, hoe je een sigaret aankrijgt zonder een aansteker of een lucifer? Uh, geen idee. Nou, dan moet je blijven luisteren, want uh, dat kan namelijk met een zogenaamde tondeldoos. Naar aanleiding van het Amsterdam Light Festival opent het museum het pijpenkabinet vandaag op de Prinsengracht haar expositie Light Your Pipe. Een tentoonstelling vol met antieke en stijlvolle vuurmakers. Benedict Goes is een van de organisatoren. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom een expositie over antieke aanstekers? Um, omdat het uh, ons een leuk idee leek om op die manier mee te doen met het. Light Festival. Want wat heeft en, deze expositie, wat het museum zelf niet heeft? Uh, natuurlijk heeft het pijpenkabinet, zoals de naam al doet vermoeden, heel veel pijpen. Uh, uit alle delen van de wereld, uit alle tijden. Van de Indianenpijp tot de Chinese opiumpijp. Een goudse uh, uh, pijpen tot uh, uh, Afrikaanse chief pipes. Uh, en we dachten van nou, we hebben natuurlijk ook wat, uh, wat dingetjes daaromheen. Dus de, uh, de accessoires die de pijp ook wel gebruikt. En uh, dit jaar hebben we oh ja, alle dingen die met het maken en het, uh, het aanhouden van de, van de het maken van vuur en het aanhouden van de pijp te maken. En wat komen we allemaal tegen op de expositie? Neemt u ons eens mee? En, nou, De, de, de meest eenvoudige manier om, uh, om een pijp aan te steken, dat was om uh, een kootje vuur, een kootje. Uh, ja, Kootje uit het vuur te halen en uh, daarmee je pijp aan te steken. En uh, dat werd al uh, nou, in, de 16, in de 17e eeuw, toen, de, toen het pijproken begon in, uh, in Nederland, werd dat zo gedaan. En daar, maar om dat vuur mee te nemen, dus uit het, uh, dat kootje vuur uit, het, uit haar hart te, te pakken uh, en mee te nemen naar, naar de tafel waar je, je pijp wil roken, hm. uh, zijn er uh, kleine bakjes gemaakt. En uh, nou, dat is eigenlijk het eerste van de tentoossing, uh, een bakje van klei, uh, want klei is vuurvast, als je dat, keramiek, als je dat uh, gebakken hebt, is het vuurvast. En dat heet een, uh, een vuurtest. Een vuurtest? En ja, een vuurtestje, uh, dat is zo'n bakje waar je die kootjes in, uh, in bewaart. Ja, de, de, de, de, de expositie zal vast nog, nog, nog tig andere dingen uh, ja. uh, exposeren. Ja. Um, maar wat is volgens u dan wel het mooiste uh, of, ja, of het duurste middel om een vuurtje mee te maken? Uh, het, het, ja, het mooiste is eigenlijk, en het, uh, het is wel het exclusiefste wat je kan hebben: dat is een, uh, een vuurpistool. Oh. En dat is een, een heel ingenieus apparaat. Uh, dat eruit uitziet inderdaad als een pistool, dus een, een handgreep uh, met zo'n snaphaan erbovenop. Dus mm -hmm. dat je hem echt uh, open trekken om het te spannen. En dan uh, zit er een vuursteentje aan vast en dan zit er een, uh, uh, een trekker uh, achter het handvat. waar je met je wijsvinger dus aan trekt. En als je dat doet, dan valt dat, dat die... die uh, die gespannen veer met het vuursteentje schiet dan naar voren... en uh, maakt dan met het vuursteentje en een, uh, uh, een stukje ijzer mm -hmm. maakt dan een vonk. Het mag wat kosten? En dat is precies dus de manier waarop ook een pistool afgeschoten werd vroeger. Alleen bij een pistool gaat er dan een gogel uh, die wordt weggeschoten... en in dit geval zit er geen loop aan, want het is een, een apparaatje... dat wel het handgreep heeft en, die, en het ontstekingsmechanisme... Mm -hmm. maar er zit geen loop aan. ja. Ja, maar, maar, dat, maar dat mag toch wel wat kosten? Ja, ja. We, we kunt u een, een bedrag noemen? Uh, ik denk dat het vroeger al een heel ingewikkeld uh, nou ja, systeem was. Wat, uh, wat is in de uh, 18e eeuw? Is dat zo uitgevonden? Toen, toen de pistolen uh, uitgevonden werden. En, uh, Ik denk dat het toen uh, echt, echt, nou, honderden euro's, of honderden gulders kostte. Uh, en en als, als, ik dat nu voor mijn indruk. als ik dat nu en, voor mijn vriendin wil kopen? En als je het nu zou willen kopen, denk ik dat je uh, uh, 2.000 tot 4.000 euro mee moet zo. brengen. Dat is een, een hele dure aansteker. Vroeger was ja. alles beter, wordt altijd gezegd. Is er nou ah. iets unieks aan die ouderwetse aanstekers... dat u eigenlijk mist in de hedendaagse aansteker? Um, nee, ik moet zeggen dat de hedendaagse aansteker natuurlijk wel ontzettend praktisch is. Um, er is ook, ook niks die... moois aan eigenlijk, hè? <laughs> Nee, het is, dat, dat is de enige, ja, je kan zeggen, het is, uh, het is wel heel klein en heel, uh, heel praktisch... maar in de meeste gevallen is het niet heel mooi. Nou, er staan heel vaak mooie plaatjes op. Nou, als je dat leuk vindt, ja. ja dan, vind ik heel uh, erg leuk. Ja, voor een ja, aansteker ja. van 50 cent of een euro en een plaatje erop. Nou, dan ben ik eigenlijk wel gelukkig. Nou, dat is toch prima. Maar wat is nu het <laughs> verschil met die hedendaagse, Want ze zijn al vaak klein en simpel. Er staat misschien een plaatje op, maar ze stellen niet zoveel voor. Hoe zien die ouderwetse aanstekers er dan uit? Nou ja, op het begin al veel, veel, groter. Je kunt ze niet in je zak steken um, En dat maakt het natuurlijk wel wat onhandig, maar uh, <laughs> ja, zo, zo ging dat nou eenmaal. Een speciale tas voor je aansteker? Ja, ja, absoluut. Vandaag opent de expositie Light Your Pipe in het pijpenkabinet in Amsterdam. Benedikt Goes, dank u wel. Graag gedaan. Het is één minuut over half zes. U luistert naar Nu al Wakker op Radio 1. Tijd voor... Het Nieuwsminuutje. Met Annette Schut. Nacht. Het was een nacht vol branden en ook op dit moment woedt weer een zeer grote brand in Amsterdam. Een woordvoerder van de brandweer daar. Er is uh, hier vannacht uh, even rond 4 uur brand uitgebroken in een uh, bedrijf aan de Slimmer. En die brand uh, was uitslaat. En op dit moment zijn wij uh, druk bezig om de brand uh, uh, ja, onder controle te krijgen. Ja, want de brandweer doet zijn uiterste best om te zorgen dat de brand niet uitslaat naar naastgelegen panden. De bonnetjesaffaire van ex-staatssecretaris en voormalig gedeputeerde Co Verdaas... blijft de Gelderse provinciebestuurders achtervolgen. Provinciale staten houden vandaag een spoeddebat over de kwestie. Ze stemmen onder meer over een motie van de SGP... die voorstelt een onafhankelijk onderzoek te laten doen... naar alle declaraties van alle Gelderse gedeputeerden vanaf april 2007. De SP, die het spoeddebat heeft aangevraagd... wil alleen weten hoe het nu precies zat met het woon-werkverkeer van Verdaas. Verdaas declareerde honderden ritten met de dienstauto. En beursnieuws, want in Azië zijn de markten alweer een tijdje geopend. Nikkei-index heeft de grens van 10.000 punten overschreden... en staat nu op 10.096 punten. Dat is een stijging van ruim 1 En dan nu het weer met Stijn van Antwerpen. Momenteel valt alleen in het noorden nog wat lichte regen. In de rest van het land is het droog. De temperatuur ligt rond de 5 graden... bij een wind die zwakt matig is uit het zuidoosten. Vanavond en vannacht dan neemt vanuit het zuidwesten de regen weer toe. In het binnenland koelt het tijdens opklaringen af. Daar ligt de temperatuur rond het vriespunt. In het kustgebied is het zachter, daar wordt het 4 graden. Morgen regent het van tijd tot tijd met uitzondering van het uiterste noordoosten. Tijdens de eerste helft van de middag volgt ook daar langzaam de regen. De temperatuur is fris te noemen, het wordt maximaal zo'n 3 graden. Aan het einde van de week blijft het wisselvallig en liggen de temperaturen met 5 tot 7 graden iets boven normaal. Ook in de week van eerste en tweede kerstdag lijkt het weerbeeld zich voor te zetten. En tot zover het Nieuwsminuutje. Dankjewel, Annet Schut. Op maandag 17 december was het twee jaar geleden... dat Mohamed Bouazizi zichzelf in de brand stak uit wanhoop... omdat hij noodgedwongen illegaal een dreef die door de politie werd afgepakt. Het leidde tot de Arabische lente in Tunesië en vele andere landen. De lente vierde haar tweejarig bestaan in Tunesië... maar bij de festiviteiten maandag braken er rellen uit. Zojuist spraken we met Jasmin Helouie vanuit Tunesië... over de rellen en de stand van zaken. Onze studiogast Frerik Kampman ging op de dag van de rellen net op tijd naar huis. Goedemorgen. Net voordat je wegging, je ging eigenlijk net op tijd weg. Was er toen eigenlijk al spanning voordat je ging? Um, in ieder geval niet dat ik heb gezien. Ik, uh, ik, ik liet het af en toe even vallen. Je wilt even laten merken als je mensen net ontmoet... dat je weet van dat het een, een jubileum is. En dan reageerden mensen wel heel erg van... oh ja, nou fijn dat u dat weet. Even eh, leuk dat u dat weet. En, uh, maar er werd niet iets gezegd van nou we gaan redden of we gaan... Uh, uh, problemen maken. Ik denk, uh, wat Jasmin ook al zei, het, is, het heeft heel erg te maken ook met de plek waar die uh, viering was. Uh, uh, Sidi Bou Seat. Um, daar zijn de mensen nog steeds heel ontevreden. Um, met name ook sociaal-economisch. Niet zozeer over de, de, de, de, de... Mensen gaan echt niet de straat op omdat ze op dit moment uh, niet kunnen kiezen welke partij ze kunnen kiezen. Dus Ze gaan de straat op omdat ze niet aan een baan kunnen komen, niet genoeg eten hebben. Ik zag jou net een beetje met een verbeter gezicht kijken toen Inge Loew zei dat jij net op tijd naar huis was gegaan. Ja, nou, vind je het jammer dat je, dat je daar niet was op, op, op zo'n moment? Nou, nee, ik ben niet per se een ramptoerist. Uh, het is misschien wel zo, het herinnert me een beetje aan, als je dat zo zegt, uh, dat ik in, in Egypte zat tijdens de revolutie. Dat betekent eigenlijk dat ik ook vrij snel weer weg moest uit Egypte, omdat alles stopte. Uh, ik was er eigenlijk voor een taalprogramma aan het Nederlands-Vlaams Instituut. Uh, ja, dat vind ik nog steeds echt heel jammer dat dat op dat moment. Uh, werd, werd afgelast. Uh, aan de ene kant, dat was denk ik een hele goede keuze... omdat dat instituut wil ook niet de verantwoordelijkheid hebben... voor zijn leerlingen. Maar ik keek echt uit naar een heel mooi half jaar in Cairo. Ja. En niet weten dat er revolutie komen. Aan de andere kant had ik misschien ook wel graag... Ja, de, de revolutie wat langer van dichtbij mee willen maken. En als we even kijken uh, naar de afgelopen dagen... hoe heeft nu de bevolking van Tunesië gereageerd op deze rellen? En het stenen gooien? Uh, ja, ik denk heel... Begripvol misschien wel. Mensen begrijpen dat er nog uh, hè, woede in de, in de samenleving zit. Um, maar ik, ik heb eigenlijk niet echt een idee van hoe de gemiddelde Tunesië nu denkt over de toekomst en, en over hoe ze dit moeten plaatsen. Maar mogen en... ze niet juist blij te zijn? Met twee jaar revolutie of? Ja. Mensen zijn trots dat ze dat als land hebben neergezet. Um, we hebben met name, kijk afgelopen weekend was het dus een hele andere groep. Ik zei al dat zij veel minder betrokken lijken te zijn. Uh, uh, maar dat een andere groep, waar we ook mee samenwerken... die staan echt uh, vooraan uh, als het gaat om demonstraties. Uh, zij zijn, ja, blij dat er een revolutie is geweest. Maar ik denk de boventoon voert toch de onvrede met uh, ja, de invloed van een islamistische partij. Wat je gewoon eigenlijk kunt... Ja, heel goed kunt vergelijken met een SGP... die ineens 40% van je parlement bezet. Ja, want wat is daar nou concreet dan nu veranderd in Tunesië? Concreet nog niet heel veel. Want die nieuwe grondwet is er nog niet. Dus het is nu wel een soort van uh, tijdelijke grondwet... waarmee je net te werken valt. Um, maar het is echt die dreiging van veranderingen... want zoveel is er dan dus ook niet veranderd. Uh, de oude wetgeving die werkt nog. Uh, ze zijn juist aan het zoeken naar een nieuwe wetgeving. Ja, en... Ze hebben wel gelijk. Als je je, als je je stem wil horen, dan is dit het moment. Als je nu laat horen van nee, wij zijn voor vrijheid van meningsuiting... voor vrijheid van religie, dan moet je dat nu laten horen... en niet nadat die grondwet er ligt. Dus ze kiezen wel het goede moment. Ja, want wat, wat, wat verwacht je nu in 2013 van Tunesië? Ja, als het plan gevolgd wordt wat er nu ligt... dan moet ergens in het voorjaar moet die grondwet af zijn. Dus het is nu een grondwetschrijvende raad, de constituant... Uh, die zitten met z'n allen. Die zijn gekozen. Uh, het is gewoon een parlement eigenlijk. En uh, die schrijven samen die grondwet. En daarna zouden er verkiezingen moeten zijn. Of een referendum over, dat grond, over die grondwet. En volgens verkiezingen. En dan zit je echt met een... Ja, weer een nieuw land met nieuwe regels en nieuwe mensen. Ja, in Egypte uh, is er heel erg veel gedoe ontstaan rondom de nieuwe grondwet, rondom referendum. Um, kunnen we de situatie in Tunesië vergelijken uh, met, met de situatie die in Egypte nu, nu bezig is en ja, eigenlijk een paar weken geleden is ontstaan? Um, nou ja, vergelijken is natuurlijk altijd moeilijk, maar mm -hmm. dat doen we eigenlijk constant. Um, als er in Tunesië iets gebeurt, dan gaan we meteen kijken of het in Egypte misschien kan gebeuren of in andere landen. Um, het is natuurlijk raar dat, dat Egypte nu al uh, een referendum heeft over een grondwet... die echt op het allerlaatst heel snel doorheen gejast is. Uh, want in, in, in Egypte is alles ook later begonnen. Dus zou ook, het zou niet raar zijn als zij nu nog bezig zouden zijn... met het schrijven van een grondwet waarin Tunesië wordt gezegd... want dat wordt pas het voorjaar 2013. Um, ja, de, de manier waarop dat hele grondwetproces is gegaan in Egypte is ook heel raar... Uh, Waarbij president Morschij op het allerlaatst heeft gezegd van: oh, nou jongens, we gaan hem er eigenlijk heel snel hè, doorheen voeren. Ja. Dat heeft vooral denk ik heel veel uh, kwaad bloed gezet. Arabist Frerik Kampman. Zo meteen praten we verder over de nabije toekomst van Tunesië... en de ontwikkelingen in de Arabische wereld. Ja, straks gaan we uh, praten over de herindeling uh, van, uh, ja, van, van gemeenten. Want uh, gemeenten moeten als een gek gaan fuseren met elkaar... als dan uh, de huidige coalitie ligt. Misschien wel Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Ja, nou, een superprovincie wordt het al genoemd. Of dat er allemaal doorheen gaat komen morgen... Uh, of tenminste vandaag, vandaag deze, deze middag... wordt er een uh, belangrijk debat gehouden in de Tweede Kamer. Maar eerst muziek Mary J. Blige en George Michael met S. George Blige en George Michael hier bij Radio 1, nu al wakker. Het is bijna kwart voor zes. Het is alweer twee jaar geleden dat de Arabische lente losbarstte. Het begon allemaal in Tunesië. Om dit te herdenken werd dit maandagavond groots gevierd... in het Noord-Afrikaanse land. Onder de feestvierders zaten ook een paar rotte appels. Een groep betogers gooide stenen naar president Monchef Marzouki... en parlementsvoorzitter Mustafa Ben-Javar... Bij ons in de studio, Frederik Kampman, uh, een jonge Arabist die lid is van de Jonge Democraten en daarmee de Arabische wereld bezoekt. Daarnaast is, was hij werkzaam op de ambassade in Egypte. Uh, Frederik, Tunesië was het eerste land waar de Arabisch, Arabische lente begon. Verwacht je dat uh, landen als uh, Libië uh, bijvoorbeeld binnenkort ook feest gaan vieren? Uh, ja, natuurlijk, wanneer hun. Uh, uh, hoe dat verjaardag van de revolutie uh, daar is... Uh, is zeker een aanleiding om gewoon überhaupt te vieren... van nou, we, zijn, we hebben als volk iets, uh, iets groots verricht. Dat is vaak wat je hoort. Uh, of ze echt te vieren hebben dat het daarmee beter gaat... dat is wel echt de vraag. Ja, uh, want dat, dat, is, dat is een beetje het, het, het heikele punt natuurlijk. Uh, is er reden tot het vieren? Is er, is er al wat gebeurd in, de, in die Arabische landen... waar die revolutie heeft plaatsgevonden? Ja, nou ja, een deel van de bevolking ziet natuurlijk precies uh, ingevuld wat ze wilden. Um, meer aandacht voor islam in hun land, waarvoor hè, onder de oude regimes werd dat uh, onderdrukt. Um, dus dat is een, uh, ja, een groep waarin wij ons misschien niet herkennen. Dat we denken van ja, maar waarom willen jullie dat? Waarom gaan jullie niet voor democratie? Uh, maar die mensen zijn wel oprecht uh, nou, blij met de manier waarop het gaat. Ik denk de groep die zichzelf beter ook kunnen uiten richting het Westen, de stemmen die wij misschien het liefst horen in het Westen, maar ook de stemmen die wij gewoon überhaupt meer horen, uh, dat zijn de progressieve um, uh, yeah, protestanten, of hoe je dat noemt. Mensen die op, op Tahrir stonden, echt, de, de demonstranten, moet ik zeggen. Um, ja, die zijn gewoon niet tevreden. Nu braken er in Tunesië rellen uit maandag. Stel je voor, Libië viert ook, feest binnenkort, hè? vanwege de lente gaan daar ook rellen uitbarsten. Uh, ja, ja, dat kan ik niet voorspellen. ga ik ook niet voorspellen. Maar nee, maar het gaat tuurlijk... er We om... We willen, we willen weten, is er, is, bestaat er nog zoveel, zoveel onrust in die landen? Daar, gaat, daar willen we eigenlijk een beetje uh, naartoe. Uh, ja, ik denk het wel. Ja, de, ook in Libië heb je dus heel duidelijk die tegenstelling... Um, uh, tussen islamisten en mensen die gewoon voor democratie gaan. Um, en ik denk dat dat elk, in elk land van de Arabische Lente... de explosieve mix is. Dus iedereen was samen tegen de oude dictator. Maar zodra de dictator weg was... Ja, dat gaan natuurlijk de mensen onderling bepalen. Hoe moeten we nu verder? En daar zit uh, eigenlijk de, het conflict in. Ja, zo ook uh, in Egypte. Uh, nu met morsi aan het hoofd. Het is er een rumoerig rondom die grondwet die die president wil doorvoeren. Hoe gaat het daar aflopen? Durf je een, een richting aan te geven? Wat, wat zie je gebeuren nu? Um, ja, die grondwet heeft wel gevoelens losgemaakt... die echt bijna doen denken aan de revolutie zelf. Uh, een paar weken geleden stond Tahrirplein weer net zo vol als... Uh, in januari 2011. Is dat een goede ontwikkeling? Voor de mensen die tegen deze grondwet zijn wel. Uh, ze laten wel zien van kijk, wij zijn niet zomaar een klein groepje demonstranten die je weg kan zetten. We zijn echt met een uh, nou, getallen tot in de honderdduizend. Um, of of uh, Morsi daarna gaat luisteren, dat is de vraag. Uh, op dit moment ligt die grondwet er. Uh, dit, dat referendum is uitgeschreven. En de eerste ronde heeft uitgewezen dat daar een kleine meerderheid voor ja... Uh, heeft gekozen. Dus ja, ik zie eigenlijk... niet echt reden om te denken dat die grondwet... afgeschoten wordt. Uh, in die zin heeft Mauritsi wel genoeg aanhangers. En mensen hebben ook, denk ik, een groot deel van de bevolking... wil uh, ja, gewoon maar verder. Hè? Als met deze grondwet moeten, dan maar met deze grondwet. Uh, als er maar weer een beetje economie op gang komt... Uh, dat is voor, toch voor heel veel mensen belangrijk, ja. Maar ja, als die grondwet er doorheen komt... dan. dan... Er komt weliswaar misschien wel een, een, een meerderheid die die nieuwe grondwet wil. Maar uh, wat wij begrijpen van, uh, van andere media... Dat, uh, is dat er veel Egyptenaren dan nog steeds met een, met een leeg gevoel zitten. Dat die veel Egyptenaren nog steeds aan een grondwet vastzitten... waar zij totaal niet blij mee zijn. Dan ja. blijft, blijft dit niet alleen maar voortkabbelen. Ja. ja, dat is bijna wel zeker. Ja, het zal sowieso een, een groep zijn... Ja, het is natuurlijk heel moeilijk om als, heel, om als één land... met zoveel verschillende groeperingen um, één weg te vinden. Uh, ja, ik heb vrienden die zeggen er komt een burgeroorlog. Ja? Andere mensen zeggen er komt een tweede revolutie. Maar ik vraag mij af of... Kijk, de revolutie was mogelijk omdat zo'n heel land... samen stond tegen met één doel. En als je een verdeeld land hebt, dan is een revolutie... Nou ja, dat eindigt misschien wel in een burgeroorlog. Ja, dat, ik, ik hoop ja. het niet. Ik ja. zou dat niet willen zien gebeuren. Ik, ik hoop liever dat mensen pragmatisch om kunnen gaan met een grondwet... waarin ze zich niet helemaal herkennen... maar dat misschien langzaam in de toekomst kunnen veranderen naar hun eigen ideeën. Terug naar Tunesië, het land waar eigenlijk de Arabische lente begon. Je komt er vaak. Nu is het twee jaar na het begin van die revolutie. Hoe staat het land er nu voor? Um, ook daar uh, um, is er eigenlijk een tweedeling tussen de, de stad en de kust en het binnenland. In het binnenland, en dat zijn steden als Sidi Bouzid... waar de revolutie begon, waar die man zichzelf in de brand stak. Maar ook een stad als Siliana, waar een paar weken terug... echt hele grote protesten waren, puur voor sociaal-economische hervorming. Um, daar zit de onvrede heel diep. In de kust heeft, mensen zijn mensen van zichzelf wel wat rijk genoeg. Uh, daar voelen ze wat minder uh, nou, hoe, hoe slecht het eigenlijk gaat met zo'n land. Tunesië hangt natuurlijk af van toerisme. Dat hele toerisme is op zijn gat gevallen. Als je daarna een, een stad aan de kust gaat, alle hotels staan leeg... Um, ja, wat, wat opvallend is, we kunnen in dit uur dus eigenlijk wel de, de eindconclusie trekken... dat er uh, nog een hele lange weg te gaan is voor, voor, voor al die landen... waar een uh, Arabische lente heeft plaatsgevonden. Ja, en dat is natuurlijk een beetje een, een dooddoener. En mensen willen dat daar misschien ook niet horen. Want ze willen natuurlijk het liefst meteen resultaat zien. Um, maar ik denk een proces als dit gaat, dan nou, minstens een generatie duren... voordat mensen ook open genoeg zijn om, het, om, om heel open over democratie te denken, over politiek... en ook vrijheid te gunnen, waarbij ze zelf misschien niet eens zijn. En dat is natuurlijk het probleem met, met islamisten... die ja, toch hun eigen visie willen opdringen aan andere mensen. Terwijl ja, de, de, de, ja. de progressieve Egyptenaar Tunesië... die wil eigenlijk alleen maar de vrijheid hebben. Ja. Arabisch uh, Fredrik Kampman, hij zat dit uur bij ons in de studio. Uh, Dank je wel uh, dat je zo vroeg bij ons wilde komen zitten. Graag gedaan. De Nederlandse gemeenten moeten flink op de schop. Als het aan het kabinet ligt, moeten er in 2017... een flink aantal gemeenten verdwenen zijn. 75 om precies te zijn. De herformatie is HET onderwerp tijdens de besprekingen... rondom de begroting Binnenlandse Zaken. Madeleine van Torenburg, Tweede Kamerlid van het CDA. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u voorstander van de fusering? Nee. Wij zijn voorstander van uh, herindelingen... waarvan mensen zelf vinden dat ze moeten gebeuren. Wat je af en toe ziet... Dat gemeenten denken we kunnen beter samenwerken, misschien wel in de fusievorm, omdat er uh, belangrijke taken zijn die we dan beter kunnen uitvoeren, prima. Maar wat dit kabinet wil is gewoon Nederland opdelen in alleen nog maar gemeentes van 100.000 inwoners. En die worden dan uh, gebracht in een land dat bestaat uit vijf landsdelen. Mm -hmm. Dat vinden wij een soort tekentafeldemocratie waar wij niet achter kunnen staan. Maar wat is daar precies mis mee dan? Als je kijkt naar uh, hoe gemeentes vaak tot herindelingen komen... dan zie je dat als het voor onderop komt... Er uh, wel wat efficiëntie wordt bereikt. Uh, mensen begrijpen dat je op zo'n moment samenwerkt. Maar uit allerlei onderzoeken blijkt steeds weer dat als je denkt dat je het van bovenaf kan regelen, dat het vaak duurder is. Helemaal niet efficiënt. en mensen voelen zich ook helemaal niet meer bij die gemeenschap betrokken. Dan zie je bijvoorbeeld eigenlijk vrij snel dat uh, als er dan weer een verkiezing is, dat de helft van de mensen niet eens meer opkomt dagen van verkiezingen. Men herkent zich niet meer in de gemeenschap, Men heeft ook niet meer het gevoel dat uh, het bestuur van hen is, dat zij er onderdeel van uit kunnen. Maken, maar dan word je een soort klant van de gemeente en zo zien wij in de samenleving niet. Maar nu is die fusering, het is niet verplicht, hè? De PvdA en de VVD stimuleren het, maar ze zullen het niet opdwingen, hebben ze gezegd. Dat uh, hebben ze een beetje proberen te zeggen, omdat ze ook wel zagen wat van weerstand erop en afkwam. kwam. En ze kijken natuurlijk ook naar de gemeentelijke uh, verkiezingen over een poosje. Dus wat wij wel zien. U, u is... denkt dat ze dat niet menen? Ik denk dat ze zich suf geschrokken zijn van de weerstand. En dat ze uh, eigenlijk ook zelf vergeten zijn dat er een alinea-regeerakkoord in het staat. Waarin staat, ieder gesprek dat wij met gemeenten zullen hebben, zal gericht zijn op ons einddoel, namelijk die 100.000-plus gemeenten. Ja, maar dat is toch dus exact juist een stimulans? Daar wordt dus toch niks aan opgedragen? Nee, want het staat vervolgens met een, een heel mooi woord, zeggen ze, en bovendien komt er een begroting op of een bezuiniging op af, waardoor ze dan zullen moeten. Dus het wordt uiteindelijk gewoon afgedwongen. Het is de manier waarop men met ze spreekt, de decentralisaties van een aantal zorgtaken, jeugdzorg bijvoorbeeld. We zouden dan alleen maar naar de 100.000 plus gemeente gaan. Dat betekent dat Friesland geen jeugdzorg meer heeft. Die heeft helemaal iets als gemeente, nee, maar, Zelfs De allergrootste gemeente van Nederland ligt in Friesland. Die heeft nog maar 80.000 inwoners. Is dat niet genoeg? Ja, de, de, de grootschaligheid, kan, dat, dat is toch wel begrijpelijk als, je, als er bezuinigd moet worden. Dan uh, ga je toch juist grootschaliger denken in plaats van kleinschaliger denken? Dat dachten we eerst ook bij onderwijs en zorg. En zie wat dat ons gebracht heeft. Zelfs de laatste onderzoeken van de herindelingen laten zien... dat uh, het minder efficiënt is, er dan net zoveel ambtenaren werken... problemen vaak ook nog in de knoop raken... en burgers zich totaal niet vertegenwoordigd voelen. Dan denk ik, laten we nou eens wat leren van schaalvergroting. Groter is niet altijd beter als het van onderop komt... Prima, als mensen het uh, goed samen kunnen doen met nog een soort regeling waarin bepaalde taken worden belegd. Dat kan allemaal prima, voelen burgers zich ook goed bij betrokken. Maar dat van bovenaf duwen en als je niet goed giks gaat dan kwaad giks. Want dan draaien we wel de kraan zo snel dicht van geld dat je uh, uh, geen andere keus zal hebben. Ja, daar staan wij als CDA gewoon totaal niet achter. Ja, die, die druk van bovenaf. Um, was die anders geweest als er in het, uh, ja, als er in het regeerakkoord uh, zou staan... dat uh, ja, die bezuinigingen er alsnog moesten komen? Had u dan anders hier tegenover gestaan? Nou, ik vind dat ze uh, uh, de hele problematiek van de verkeerde kant ingestoken zijn. We zien dat we een aantal taken bij gemeenten willen leggen. Omdat die dichter bij de mensen staan en dan meer maatwerk kunnen leveren. Dat is een hele grote reorganisatie van taken. Vervolgens komt daar ook nog een bezuiniging uh, overheen. Wat zal maken dat gemeentes naar adem moeten happen. Maar vervolgens moeten ze dan ook nog een reorganisatietraject in. Dat is te veel, dan vraag je om problemen. Laten we ons concentreren op die taakverschuiving naar gemeenten. Provincies kunnen. Daarin faciliteren. Heb je dat op orde? Kan je kijken, nou kan je op een bepaalde schaal dat efficiënter en beter doen. Allemaal prima. Maar nu gooien ze alles tegelijk naar die gemeente toe met een grote bezuinigingsopdracht daarbij. Ze kunnen het bijna voor een doen in een soort keurslijf gedrukt. Zo kan je een land niet inrichten en zo maak je de burgers nooit meer betrokken. Nou, vandaag zijn de besprekingen rondom die begroting Binnenlandse Zaken. Wat hoopt u van het kabinet te horen vandaag? Ik hoop dat ze nog meer afstand nemen van die rare plannen dan ze al voorzichtig aan doen zijn. Ik wil ook dat ze niet de gemeentes alleen als een serieuze partner zien als ze doen wat het Rijk wil. Namelijk passen in dat malletje van uh, minister Plasterk. Ook die provinciale uh, verdeling in vijf landsdelen. Waar Flevoland en uh, Utrecht al helemaal niet op zitten te wachten. Een soort Flutland Noord wordt het in de gangen genoemd. Dus dat, dat moeten we ook helemaal niet willen. We willen gewoon dat de minister daar afstand van neemt... en op een goede manier die decentralisatie naar die gemeente geleidt. En dan kunnen we kijken hoe het het beste vervolgens uitgevoerd kan worden. Madeleine van Torenburg, Tweede Kamerlid voor het CDA. Vandaag zijn er besprekingen rondom die begroting van binnenlandse zaken. Dank u wel. Graag gedaan. Ja, ja en in Den Haag wordt dus ook gesproken over het fuseren van gemeenten. Maar wat betekent dat nu concreet voor gemeenten zelf... Voor de gemeente Bernissen in Zuid-Holland staat zo'n fusie voor de deur. Met de 12.000 inwoners is de gemeente Simpelweg te klein... om langer zelfstandig te blijven bestaan. In de gemeenteraad van Bernissen wordt vanavond gesproken... over een fusie met Spijken Nissen. Voor Gerard Carlos, fractievoorzitter van de grootste partij... van lokaal onafhankelijk Bernissen, is dat een belangrijk moment. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat er vanavond allemaal gebeuren? Nou, vanavond ligt een uh, besluitvormend ligt het raadsvoorstel op de agenda... voor het herinneringsontwerp voor Spijkenissen en Benissen. En daar moeten we vanavond een besluit op gaan nemen. Want Benissen kan op deze manier niet langer blijven bestaan. Wat is volgens u en uw partij de beste oplossing voor? Ja, de beste oplossing is... is als je kijkt naar de natuurlijke contouren van VoornePutten putten zou één gemeente voorne Putten de beste oplossing zijn. Maar ja... U hoorde het net van, uh, van, voor, uh, van de voorganger, dat, uh, ja, dat men toch wil dat het van onderuit de initiatieven worden genomen. Mm -hmm. ja, en, dat is, uh, en dat vraagt tijd. En dat vraagt uh, natuurlijk ook dat uh, gemeenten uh, uh, tot het besef gaan komen, dat opschaling uh, noodzakelijk gaat zijn. En dat is bij iedere gemeente nog niet uh, zo duidelijk op het netvlies. En ja, dat is, bij onze gemeenteraad is, uh, is dat wel aanwezig. Nou, en, is, dat, maar, ja, is dat ook echt, echt druk vanuit Den Haag? Ja, natuurlijk. Uh, als je uiteindelijk uh, moet concluderen dat je bestuurlijk gezien niet meer in staat bent om, uh, om je eigen gemeente overeind te houden, dat is een heel drastische en vervelende conclusie. Maar uh, als je dan kijkt naar de mogelijkheden die er zijn, ja, dan moet je ook kijken of andere partners daarin mee willen gaan. En dat is dat heel lastig. En daar zou een, af en toe een beetje steun van de overheid best wel eens kunnen helpen. Hoe hebben nu de bewoners hierop gereageerd? Uh, bewoners die hebben uh, ja, de, de, de, er is een referendum uh, is er gehouden hier uh, in, uh, in Benissen. Daar hebben inwoners op gereageerd uh, met thuiswaak fuseren. Ja, maar spijkenissen, nee. En eigenlijk werd er gezegd van ja, wij begrijpen de noodzaak uh, daar is begrip voor, maar de keuze van de partner is, uh, is niet uh, de gewenste keuze. Waarom zijn ze gaan. het niet eens met spijkenissen? Ja, er is. Uh, kijk, we zijn een landelijke gemeente. De landelijke gemeente die heeft natuurlijk, die bestaat uit zes kernen. Uh, die hebben allemaal hun eigen, uh, ja, eigen kernvoorzieningen. Uh, en die zijn bang dat uh, het stadsen van, van Spijkenisse uh, over, gaat overheersen. En ondanks het feit dat Spijkenisse op dit moment al heel veel goede diensten levert aan, uh, aan, aan Benisse... Uh, ziet, zien inwoners dat toch als een gevaar. Nu krijgt u 30 seconden van ons de tijd om ze toch nog even via de radio te overtuigen... waarom fuseren toch de oplossing is. Uh, fuseren is een oplossing om in ieder geval voor te zorgen dat de, die, zoals de, de voorganger er net aangaf, allemaal naar de, naar de gemeente worden gedelegeerd. En dat die op een adequate en een juiste wijze kunnen worden uitgevo uitgevoerd. En daar hebben we hulp voor nodig. En die hulp die is er in de vorm van spijkenissen. Mm -hmm. En we begrijpen de ja. opschaling en daar willen we alles aan doen om dat ja. te kunnen realiseren. Maar we zijn afhankelijk van de bereidwilligheid van, van anderen en die ja. uh, daarvoor nodig is. Ja, Gerard Carlos, fractievoorzitter van Lokaal onafhankelijk Bernissen, dank u wel. En hiermee je zit nu al wakker weer bijna op. Zometeen het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. WNL is er om 7 uur weer en wij zijn er volgende week weer een wakkere dag gewenst. Nu al wakker WNL Nieuws in de nacht.